...toen de laatste zandkorreltjes vielen. Wat een ongezellig koud kasteel. Hou je beledigende woorden voor je, vreemdeling? Wou je soms zeggen dat het hier wel gezellig is... ...met, met al die ijspegels en sneeuwhopen... ...hagelbergen en andere ijselijkheden? Dat zijn onze voorraden. Uf. Ik begrijp niet waarom ik hier met je heen moest. Ik heb heus geen belangstelling voor al deze koude zaken. De koning wil je spreken. Ik kan niet zeggen dat jij erg vriendelijk bent. Er wordt niet van ons verwacht dat we vriendelijk zijn. Je zegt dat je daar trots op bent. Daar zijn we ook trots op. Oh. oh, jij vindt het wel fijn om onvriendelijk te zijn. Heel fijn. Oh. Wij houden ervan om grote bergen hagel en ijs op de aarde te gooien. Oh. Wij genieten ervan als de mensen en dieren sidderen van de kou. En als er door ons werk geen blaadje blijft aan de bomen... Mm -hmm. Heerlijk is dat. jongen, wat zijn jullie nare luizen. Halt! Hier is de koudste zaal van het kasteel. Het verblijf van de koning. Binnen. Volg mij, vreemdeling. Koud. Kom naderbij. Wie is die vreemdeling, kapitein Pegel? Dit is nieuwjaar, koning Winter. Helper 2002 van vader Tijd. Ah, je bent er dus in geslaagd mijn opdracht uit te voeren. Jawel, koning. Ik ontmoette hem op de grote weg door het bos en ik heb hem gezegd dat u hem wilde spreken. Goed gedaan, kapitein Pre. Ah. U bent dus koning Winter. Ja, ja, ja, nou begrijp ik waarom het hier zo'n kille bedoeling is. Ja, pas als de koning je iets vraagt mag je praten. Zo, dus jij was op weg naar vadertijd. Ja, natuurlijk. Hij verwacht me. Ik ga namelijk helper 2001 aflossen. <laughs> no. Daar zal niet veel van komen, vrees ik. Hijselijke huh? <laughs> nee. grap, <God> majesteit. <laughs> ja, als, als de heren mij willen vertellen wat er zo grappig is, dan kan ik misschien ook uh, oh. lachen. <laughs> dat zullen we graag doen. Ah, ja. Ga je gang, kapitein Pegel. Tot uw orders, majesteit. Uh, volg me. Ja. Nieuwjaar. Ja, hey, ho, ho, ho. Wacht eens even. Ik, ik dacht dat de koning me zo nodig moest spreken. Dat is al gebeurd. De rest kan kapitein Pegel alleen af. Oh. Kom mee. Nou, goed. Waar gaan we heen? Dat zul je wel zien. Zeg, ik krijg het gevoel dat, dat jullie mij een poets willen bakken. In het paleis van Koning Winter wordt nooit gebakken. Want waar gebakken wordt, is het warm. En we houden niet van warmte. Oh. Halt! Even de deur openen. Ga binnen. Ja, maar dit is een cel. Volkomen juist. Jij wil mij toch niet vertellen dat, dat ik een gevangene ben? Ga binnen. Ja, zeg, ik denk er niet aan. Als je niet binnen drie seconden in de cel bent, roep Ro ik me goed daten. Waarom nemen jullie mij gevangen? Ik heb toch niks misdaan. Ik ben nog nooit eerder in deze omgeving geweest. Je hebt... Nog één seconde. Ja, ik ik dadelijk, Ik ga mij beklagen bij vader tijd. Nu naar binnen. Ja goed, goed, goed, goed, goed. Ik ga ik ga hem al. Ik ga al, ik ga al. Zeg maar, hoe lang moet ik hier blijven zitten? <laughs> <laughs> Voor altijd. Voor altijd. Vind je dat geen schitterende grap? Ziezo, Een haaltje hier en een strikje daar. Zo, nog even wat stop afnemen. En met de doek dat vlekje van de glas halen. goed zo. zo. Je doet je best, oudja. Oh, ja, ja, want niemand zou kunnen zeggen dat 2001 zijn werk slecht heeft gedaan. Nee. De zandloper ziet eruit alsof hij zo uit de winkel komt. Ja? wel, hij toch al duizenden jaren oud is. Ja, hij is steeds goed onderhouden, hoor. Elk jaar wordt hij van beneden tot boven schoongemaakt. En er wordt geen hoekje of kiezen vergeten. Ben je blij dat je taak bijna is volbracht, jaar? Heel blij, vader de heel blij. Ja, ach. Veel jaartjes niks, hè, zeggen ze. Maar het vraagt heel wat van je krachten, hoor. Als jongeman ben ik bij u gekomen en als kwijzerd ga ik weg. Ja, je hebt veel meegemaakt. Het zijn moeilijke tijden voor de wereld. Het valt niet mee om een jaar lang de zaak draaiende te houden. Nee, zeker niet van de tijd. Ik begrijp niet hoe je het zo lang uithoudt. Nou, dankzij jullie als jaar. Dankzij mijn trouwe helpers. Hé, hey, wie kan dat zijn. Ik ga wel even kijken, hoor. Dag, oudje. Dag, moeder aarde. Komt u binnen? Dank. Vader tijd is bij de zandkoper. Ja, hij kijkt natuurlijk naar het weglopen van de laatste zandkoper. Ja, hij vindt het elk jaar weer fijn, hoor. Maar ik ook. En daarom kom ik even binnen zitten. Ga maar binnen. Dank. Hallo, vader tijd. Ik ben blij u te zien, moeder aarde. Alles in orde voor de jaarwisseling? Ja hoor, het wacht is alleen nog op de twaalf slagen en op nieuwjaar. Nou, nieuwjaar komt natuurlijk zoals gewoonlijk pas bij de eerste van de twaalf slagen. Ja, die jongelaar willen nooit tot vroeger komen. Oh, dat vind ik niet zo, als hij maar op tijd is om de zandloper om te keren. Ja, <lacht> het schiet hard op, vader Tijf. Ja, nou... Er zit niet veel zand meer in. Genoeg om het jaar uit te zingen, Moeder Aarde. Ach, ja, het komt altijd uit. Als het laatste korreltje naar beneden valt, dan begint de kop te staan. Ja. Hé, hey, nog meer visite? Ik ga wel even kijken hoor. Ja, graag, oud jaar. Oud jaar heeft de zandloper prachtige gepoetst. Ja, daar heeft hij zijn best op gedaan. Is hij een goede helper geweest? Ach, helemaal tevreden zijn de mensen niet over 2001. Nee. Ze hebben nogal wat te klagen gehad over het weer en de prijzen die allemaal hoger geworden ja, ja, ja. zijn. Hier en daar is ook wat narigheid geweest met aardbevingen, overstromingen en niet te vergeten de oorlogen die over de hele wereld worden gevoerd. Ja. Nee, erg te spreken zijn ze niet over 2001. Nou ja, maar dan kunnen we hem toch niet allemaal de schuld van geven. Nee, maar u weet hoe dat gaat, hè. De mensen kijken nog een vlug het jaar erop aan. Oliebal en aflap zijn de vader tijd. Ah, die twee olijkers, die slaan ook geen jaarwisseling over, hè. Ze horen er nou eenmaal bij. Laat maar binnen, oudja. Kom maar jongens, kom maar hoor. Dag, vader tijd. Vader tijd, we hebben iets ontdekt en... Ja, ja, ja, ja. Zou je eerst Moeder Aarde niet eens groeten, hè? O, bolpo, neem me niet kwalijk. Um, dag moeder Aarde. Dag oliebol. Oh, die is ik een belangrijk nieuws te vertellen. Ja, ja, wat is er nou met jullie aan de hand. Ben je je goede manieren vergeten? Appelflap. Oh, oh uh, dag vader tijd. Dag moeder Aarde. Dag opflap. We waren vanmiddag in het grote bos, vader tijd. Op weg naar u toe. En, en, ja, ja, ja. En voor ons liep een jonge man. Ja, hij liet u vrolijk te zingen dat hij een reusachtige zandloper ging omkeren. Dan wordt het nieuwjaar. Ja, dat zeiden wij ook tegen elkaar. En, en, en ineens kwam er een griezige man op nieuwjaar. Hij was helemaal in het wit gekleed. Ja, ja, een wit uniform met drie sterren opgekraagd. En laat mij nou vertellen... Waarom? Ik heb het toch ook gezien? Ja, ja, ja, maar wat? Wat hebben jullie gezien? Ja, dat die witte nieuwjaar meenam. Meenam? Nou? Ja. ja, Ze spraken even met elkaar en toen gingen ze in een klein zijpad in. O, oh, oh. ja, we, we, we zijn ze achterna gegaan. En weten waar ze er toe gingen? Naar het kasteel van koning Wind. Laten oh, dat het ik willen zeggen. Jullie zijn wel een stel vrolijke grappenmakers, hè? Elke jaarwisseling brengen die twee de zaak in een gezellige stem Maar we maken geen grapje, vader Thijs. Nee, heus niet. Ja, maar mij koppen jullie niet, hoor. Ik ken jullie maar al te goed, Oliebol en opflap. Hij hey, hey, gelooft ons niet. We hebben het heus met eigen ogen gezien. Ja, Stel je voor dat het waar is. Dat zou verschrikkelijk zijn. maak je geen zorgen, oudjaar. <laughs> ze houden ons voor de mouw. Ik ah. weet niet of dat zo is. Ach, natuurlijk wel, moeder aarde. Maar ze kijken er heel ernstig aan. Ja, ik weet wel dat koning Winter een zeer onaangenaam koning is. Nou. En dat hij de mensen weinig goed brengt. Maar waarom zou hij een nieuwjaar naar zijn kasteel laten brengen? Ik heb er geen idee van. U, u, u moet ons geloven. Goed, goed. Ik zal jullie geloven. Maar als het niet zo blijft te zijn, ik Heel boos. En waar, waar gaat u gegaan naar toe? Naar Koning Winter. Heel blij u te zien, moeder Aarde. Wat verschaft mij de eer van uw bezoek? Is het waar, Koning Winter? Is nieuwjaar bij u op het kasteel? Nieuwjaar? Ja, helper 2002 van vader Tijd. Oh, bedoelt u die? Geen uitvluchten. majesteit, is hij hier of niet? Ik begrijp niet waarom u dat wilt weten. Hij is dus hier. Nou ja, als u het met alle geweld wilt weten, ja, Nieuwjaar is mijn gast. Huh, maar hoe weet u dat eigenlijk? Dat doet niets ter zake. Ik wil hem spreken. Dat zal jammer genoeg niet gaan. Hij wil namelijk niemand ontvangen. U kunt mij niet om de tuin leiden, koning Ik weet precies wat er aan de hand is. Huh? U houdt nieuwjaar gevangen. Nou, goed, als u het zo wilt noemen. Maar waarom noemt u dat? Ik wil geen jaarwisseling meer. Wat is dat voor onzin? Deze dag, 31 december, valt in de donkerste tijd van het jaar. De tijd waarin ik mij het beste voel en waarin ik onbeperkt heers over de aarde. Huh. Mijn mannen kunnen dan dus sneeuw, ijzel en hagel rondstrooien. Niemand kan naar iets tegen mij beginnen. De zon heeft geen kracht meer en de lentevee slaat in haar kasteel. Maar zodra het 1 januari is geworden, begint alles te veranderen. Ja. In het begin gaat het langzaam, maar toch word ik elke dag een beetje teruggebonden. Mm -hmm. De zon wordt steeds sterker en verdrijft op een muur mijn mannen. En dan ontwaakt de lentevee en verjaagt mij met haar warmte... Ik ben dan niet langer een machtig koning, maar een zwakkeling, om wie iedereen lacht. Oh, en u wilt uw nieuwjaar hier te houden, herwijn te maken. Precies. Zonder zijn helper 2002 begint vader tijd niets. Zonder nieuwjaar komt er geen 1 januari. En dus blijf ik de machtige heerser die ik sinds 31 december ben. Begrijpt u moeder aarde, ik wil dat het altijd 31 december blijft. Nee. Ernstige zaak. Het is verschrikkelijk, tijd. Kan het zonder nieuwjaar geen 1 januari worden? Nee, want hij moet voor het jaar 2002 zorgen. Nieuwjaar moet de zandloper omkeren. We zijn er te oud en te zwart voor. Ja, maar, maar Oliebol en ik toch niet? Dan We kunnen wel een handje halen nee, met nee, nee, omkeren nee. van die... Jullie We... mogen de zandloper niet aanraken. Alleen mijn helpers kunnen de tijd regelen. Wat gebeurt er als de zandloper niet wordt omgekeerd? Dan blijft de tijd stilstaan, moeder aarde. Dan gebeurt er wat koning Winter wil. Het zal altijd 31 december blijven. Dat is ontzettend. Ja, ik denk dat ik maar eens met koning Winter ga praten. Hij heeft gezegd dat hij niemand meer wil ontvangen. En als hij nu zou komen, hij laat u gewoon voor de poort staan. Oh, kijk eens, kijk eens hoe vlug het zand naar beneden loopt. Oh, dat duurt niet zo lang meer op de laatste te zijn gevallen. We mogen dit de mensen niet aandoen. We kunnen het toch niet altijd in het donker laten? Oh nee. Leren? Oh nee. Oh nee. Het, het, het is niet schuld met die verkoning Winter. Abschap. Abschap. Kunnen zij niet proberen nieuw te bevrijden? Dat lukt jullie niet. Het kasteel wordt zwaar bebaakt.